Wij gaan in de Bijbel lezen en in, de, in deze tijd tussen Pasen en Hemelvaart is onze eerste schriftlezing genomen uit Marcus 16. Marcus 16. Daarvan lezen we vers 14 tot en met 20. Markus 16, vanaf vers 14. Daarna is Jezus Christus geopenbaard aan de elf, toen zij aanzaten. En hij verweet hun hun ongelovigheid en de hardheid van hun harten, omdat ze niet geloofd hadden diegenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle schepselen, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen. En ze zullen gezond worden. De Heerde dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal en de Heerde werkte mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Uit deze eerste schriftleving is ook onze tekst genomen. En daarom zetten we een streepje onder vers 18b en onder vers 20b. Op zieken zullen ze de handen leggen, ze zullen gezond worden. En de here werkte mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Wij willen vanavond met elkaar een, een leerdienst houden. Een leerdienst over ziekte en genezing. Daarna zullen we het ook hebben over de gaven van de genezing en over genezingsdiensten. En om hier nader over te kunnen spreken, lezen we ook een gedeelte vanuit Marcus 1 en 2. Tweede schriftlezing vanuit Marcus 1 en 2. Marcus 1 vers 21. Daar beginnen we en ik lees met u een wat lang gedeelte. En zij kwamen in Capernaum en terstond op de sabbadag ging hij in de synagoge en leerde hij. En ze verbaasden zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de Schriftgeleerden en er was in een synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uitzeggende, laat af, wat hebben we met u te doen? Ga Jezus, Nazarene. bent u gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem ging uit van hem. En ze werden alle verbaasd, zodat ze onder elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en ze hem gehoorzaam zijn. En zijn gerucht ging terstond uit in het hele omliggende land van Galilea. En meteen nadat ze uit de synagoge gegaan waren, kwamen ze in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons schoonmoeder lag met koorts. En terstond vertelde zij hem van haar... En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet de koorts haar en zij diende hen. Toen het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en door de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En hij wierp vele duivelen uit, maar liet de duivelen niet toe te spreken... ...omdat ze hem kenden. En smorgens vroeg als het nog diep in de nacht was... ...stond hij op en ging hij uit en ging in een woeste plaats... ...en bad al daar. En Simon en die met hem waren zijn hem nagevolgd. En toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tot hem... ...ze zoeken nu allen. Maar hij zei tot hen... ...laat ons in de omliggende dorpen gaan... ...opdat ik ook daar predik... Want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagoge door heel Galilea en wierp de duivelen uit. En tot hem kwamen Melaatsen, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En hij zei tot hem, indien u wilt, u kunt me reinigen. En Jezus met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde, strekte de handen uit en raakte hem aan. En zei tot hem, ik wil, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, ging de meelaatsheid terstond van hem. En hij werd gereinigd. En als hij hem streng verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan. En zei tot hem, Zie dat u niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon u zelf aan de priester. En offer voor uw reiniging wat Mozes geboden heeft, hun tot de getuigenis. Maar hij, uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen. En dat woord te verbreiden, alsof dat Christus niet meer openbaar in de stad kon komen. Maar hij bleef buiten in de woeste plaatsen. En ze kwamen tot hem van alle kanten. En enkele dagen is hij wederom naar Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen. Al zo dat ook zelfs de plaatsen bij de deur hen niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem en ze brachten een verlamde die door vier man gedragen werd. En omdat ze niet tot hem konden naderen vanwege de scharen, maakten ze het dak open... Waar hij was. En dat opengebroken hebbende, lieten ze het berken neer waar de verlamde op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zei tot de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten daar overdacht en overdachten in hun harten. Wat spreekt deze voor Gods lasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? En Jezus, terstond in zijn geest bekennende dat zij zo in zichzelf overdachten, zei tot hen, waarom overdenkt u deze dingen in uw harten? Wat is makkelijker om te zeggen tot de verlanden? De zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op en neem uw berken op en wandel. Doch opdat u weten mag dat de zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zei hij tot de verlanden, ik zeg u, sta op en neem uw berken op en ga heen naar uw huis en daar stond, stond hij op en het berken opgenomen hebbende ging hij uit in alle tegenwoordigheid zodat ze zich alle ontzetten en ze verheerlijkten God en zeiden we hebben nooit zoiets gezien en hij ging wederom uit naar de zee en de hele schade kwam tot hem en hij leerde hen tot zover, de schriftlezingen. Zoals gezegd, wij zullen gaan nadenken over ziekte en genezing. En we gaan daar ook over zingen met Psalm 147, vers 2 en 6. Daar zingen we het: dat hij hield diegenen die zich tot hem ter genezing wenden. Daaraan voorafgaand mag u uw gave geven. Ze worden gevraagd. ...voor de diaconie. En de diaconie bestemt de gaven voor de vakantie Bijbelweek. De tweede inzameling is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang wordt uw gaven gevraagd voor de kerk. U mag uw gaven geven voor de vakantie Bijbelweek... ...voor de kerkelijke gebouwen. En wij zingen daarna op Psalm 147, vers 2 en 6...